4 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 uur 1 euro, 1 uur 1 uur 1 uur de uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 ja, 40 euro 4 keer keuken schort 40 euro 3 keer keuken schort 40 euro Ah, hoe er niet. Ik I'm going to the house. Maar van de inspierreotaal het a shirt